Een advocaat die zich inzet voor homorechten en het klimaat... heeft zelfmoord gepleegd door zichzelf in New York in brand te steken. Voorbijgangers vonden zijn lichaam in een park in Brooklyn. Een aantal kranten kreeg een afscheidsbriefje... waaruit zou blijken dat hij het deed uit protest... tegen de verwoesting van het klimaat. Wereldwijd sterven veel meer mensen... door het gebruik van fossiele brandstoffen, zou hij geschreven hebben. PSV heeft voor de 24ste keer het landskampioenschap binnengehaald. Dat gebeurde met een 3-0-overwinning op de nummer 2, Ajax. Het is in de Brabantse stad nu groot feest. Niet alleen Nederland heeft een nieuwe landskampioen, ook Engeland. Manchester City heeft voor de vijfde maal de Premier League gewonnen. Stadgenoot Manchester United verloor op eigen veld... met 1-0 van hekkensluiter West Bromwich Albion... waardoor City niet meer te achterhalen is.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 De komende nacht wordt het plaatselijk nevelig en daalt de temperatuur naar een graad of negen. Morgen na genoeg droog met plaatselijk kans op een lichte bui. Van het westen uit krijgt de zon steeds meer ruimte en het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. dan het tweede uur van ZFM Klassiek op deze zondagavond. Welkom terug. Dus we begonnen dit tweede uur met het concert voor piano en orkest nummer 2 in bes mineur. Opus 83, deel 2, het Allegro Appassionato van Johannes Brahms. De pianist was Adam Laloum. En het eh, orkest was het Berlijns Radio Symfonie Orkest onder leiding van Kuzuki Yamada. Dan gaan we verder met eh, Pièce de clavecin, oftewel stukken voor klaversymbol. Boek 2, zevende orde in G majeur en mineur, eh, nummer 2b. La, eh, La Fantine, zo heet het stuk. De componist is uit de baroktijd, namelijk François. Coeperin. Het wordt gespeeld door Bryce Sailly. van de piano. Dus het klaversymbol. En dit was muziek uit de barok. We gaan verder weer met iets heel anders. En ook weer wat later in de tijd. Het vioolconcert nummer 1 eh, SZ36 dat, dat SZ36 is het nummer van het werk Daaruit het deel 1 het Andante Sostenuto. De componist is Bela Bartok. Het wordt uitgevoerd door eh, Renaud Capuchon, die speelt viool en hij doet dat samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van François-Xavier Roth. We gaan verder met de um, introduction, of de introductie. En Rondo uh, Capriccioso, uh, opus 28. En dat is uh, gearrangeerd voor klarinetten en symfonieorkest door Camille Saint-Saëns. Het duo is uh, Gurfinkel Klarinetten, samen met het Philharmonisch State Orchestra. Uh, Kortboes onder leiding van Evan Alexis Christ. Maar het is dat heel wat anders dan de clarinette polka. Prachtig stuk overigens. En een klarinetspel. We gaan nu weer naar iets heel anders. Uh, Gustav Mahler gaan we nu naartoe. En van hem gaan we luisteren naar een pianokwartet in A mineur. Niet zo snel. Alleen, uh, het is niet voor piano. Want het is gearrangeerd door een meneer C. Matthews. Die heeft het stuk voor, orkestra, voor orkest uh, gearrangeerd. Uh, ik zei het al, de componist Gustav Mahler en de uitvoerenden zijn het Luxemburg Philharmonic Orchestra onder leiding van Gustavo Gimeno of Gimeno kan ook. Indrukwekkend, zo'n orkest eh, voor een stuk dat oorspronkelijk geschreven was voor piano-trio. Iets heel anders nu. We gaan naar de tien eh, canciones populares catalanas. Eh, en daaruit nummer vier, het Canso del Yadre. Eh, Miguel eh, Jobet Soles was een hele beroemde gitarist. Uh, in de 19e eeuw, die vooral bekend stond door het arrangeren van Catalaanse volksliedjes, volksmelodieën en natuurlijk ook door voor het gitaar arrangeren van uh, pianomuziek. Nu gaan we luisteren naar dit stuk en het wordt gespeeld door Mark Renier op gitaar. MUZIEK De variatie is groot in dit programma, nu weer iets totaal anders. De suite TWV55B8. Eh, en eh, dat is, eh, die heet Scaramouche. Het is gearrangeerd voor viool en cembalom. En wat is nou een cembalom? Nou, dat is een traditioneel snaarinstrument dat behoort tot de plankcytters... Net als het uh, hakkenbord wordt de cimbalom aangeslagen met twee hamertjes. Gebogen houten stokjes die aan het einde met zacht materiaal meestal zijn omwikkeld. En dat om de aanslagtoon iets te dempen in zijn hoge klank. Het stuk is geschreven door Georg Philipp Telemann. Het wordt uitgevoerd door Marcel Comendant. Die speelt de cimbalom. Dan hebben we Il Swonar Parlanta Orchestra onder leiding van Vittoria Gelmi. Gelmi, ja, zo heet die man. En dan hebben we ook nog Stanislav Paluch, en die speelt viool. Gaan we nog een keer naar Spanje. En we gaan luisteren naar een sonatina in A majeur, deel 1, het Allegretto. De componist is Frederico Moreno Torroba, Toroba, moet ik zeggen. En uh, het is, uh, dat was een Spaanse componist en dirigent. Die leefde van 1891 tot 1982 in Madrid. Het wordt uitgevoerd op gitaar door. Adam kichiliti Met dit prachtige gitaarspel zijn wij gekomen aan het einde van deze 40ste uitzending van ZFM Klassiek. We hopen dat u weer een beetje genoten heeft van onze keus. En volgende week zijn we er uiteraard weer. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5